There are a million reasons to listen to Odeo, and this is one. Diepe teug, adem. Die je helpt. om te ontspannen. En hoe meer je je kunt laten gaan. hoe beter het zal zijn. Hou je ogen. Gewoon gericht op dat waar je naar kijkt. En laat ze maar een beetje uit focus gaan. Als je dat kunt. En neem nog een diepe teug adem. Waarschijnlijk zul je merken dat je ogen zo nu en dan een beetje gaan knipperen. En je kunt dubbel of wazig gaan zien terwijl je doorgaat met staren. En merken dat je oogleden zwaar beginnen te voelen. Ze zullen zwaarder en zwaarder worden. En de spieren zullen meer en meer ontspannen en je oogleden voelen zwaarder en zwaarder. Laat ze knipperen wanneer je maar wilt en gauw zullen ze zo zwaar zijn dat ze dichtgaan. En laat ze gewoon dichtgaan, wanneer je maar wilt. En gauw zullen ze te zwaar zijn om open te houden. Het is goed om het licht buiten te sluiten en je ogen dicht te laten gaan. En nu ben je nog meer ontspannen en helemaal op je gemak. Waarschijnlijk voel je een aangenaam en doezelig en lusteloos gevoel over je komen, terwijl je je verder en verder ontspant. en je oogleden worden zwaarder en zwaarder. En adem nog eens diep in en voel de zwaarte in je armen, in je benen als je uitademt. En misschien zal je hele lichaam zwaar worden. En als je je meer en meer ontspant, zal die zwaarte toenemen. Je handen en je armen worden zwaar. Je benen voelen zwaar. En je oogleden worden zo zwaar dat het moeilijk is om ze open te houden. En terwijl je spieren meer en meer ontspannen, wordt je ademhaling langzamer. Je kunt merken dat hij rustiger gaat, En je de neiging krijgt om meer te ademen vanuit de bodem van je longen. Op de manier waarop een zanger leert ademen. En je voelt je zo behagelijk en op je gemak. Heel doezelig en lusteloos dat het gewoon te veel moeite is om je te bewegen. Gewoon te veel moeite. Luister alleen naar mijn stem en laat aan andere geluiden gewoon het ene oor in en het andere weer uitgaan. Iedere dag zul je steeds meer dingen gaan doen die je leuk vindt in plaats van dingen waarvan andere mensen misschien denken dat je ze zou moeten doen. Het zou fijn zijn als alle mensen alle dingen die je doet prettig vinden. Maar het is absoluut niet nodig voor jouw geluk om door iedereen geliefd en gewaardeerd te worden om bijna alles wat je doet jij weet het best welke dingen je gelukkig maken en je plezier geven en dat zijn dus de dingen die je zou moeten doen iedere dag zul je wat beter worden in de dingen die je doet, omdat je de manier waarop je ze doet, steeds een beetje probeert te verbeteren. Je doet die dingen die prettig of nuttig zijn. En je probeert niet meer om alleen maar negens en tienen te halen. Je probeert de dingen goed te doen en niet om ze voor maak te doen. Je accepteert de fouten die je maakt als ongewenst, maar niet als rampzalig of verschrikkelijk. Je bent een waardevol en kostbaar wezen, omdat je bestaat als mens. Je bent waardevol op zich, omdat je er bent, ook los van wat je presteert. Iedere dag zul je het makkelijker en gewoner vinden om te accepteren dat je een vuilbaar mens bent en daarom net als ieder ander geneigd om fouten te maken. Je zult van je fouten kunnen leren en daardoor steeds meer succes hebben. Omdat je kunt accepteren dat je als menselijk wezen vuilbaar bent, zul je het ook volstrekt overbodig vinden om je ergens schuldig over te voelen. Want schuldgevoel leidt tot niets en helpt je nergens bij. Als de omstandigheden niet zijn zoals je graag zou willen, dan zul je ze, voor zover dat mogelijk is, in jouw voordeel proberen te veranderen. En als je dingen op dit moment nog niet kunt veranderen, dan zul je ze kalm en rustig kunnen aanvaarden. Het zou prettig zijn, als alle dingen precies zo waren, als je graag zou willen. Maar als dat niet zo is, dan is dat nog geen ramp. Je zult in staat zijn om de omstandigheden te accepteren zoals ze zijn en vastberaden werken aan een verbetering ervan waar je dat kunt. Iedere dag zul je er beter in slagen om positieve en gelukkige gedachten in je te laten opkomen. Je zult je steeds sterker voelen en aanvaarden dat jij verantwoordelijk bent voor jouw gevoelens en dat je er zelf voor zorgt of je je gelukkig of ellendig voelt. Het zijn niet de omstandigheden buiten je die je gelukkig of verdrietig maken, maar het is de houding die je zelf tegenover de dingen aanneemt. Langzamerhand zul je merken dat je je steeds minder zorgen maakt over toekomstige problemen en gevaren waarvan de meeste alleen in je verbeelding bestaan. Je zult steeds beter in staat zijn om onderscheid te maken tussen de werkelijke en de alleen maar gefantaseerde gevaren en steeds beter in staat om te zien hoe klein de kans is dat de echte gevaren zich zullen voordoen. De meeste dingen waarover we ons zorgen maken, gebeuren nooit. En dus maken we ons onnodig zorgen en voelen we ons ellendig om niets. Iedere dag zul je er beter in slagen om zulke nodeloze zorgen te vermijden. Iedere dag zul je beter in staat zijn om de moeilijkheden en verantwoordelijkheden van je leven aan te kunnen. Je zult zelf kunnen bepalen wat de werkelijk noodzakelijke activiteiten in het leven zijn, ongeacht of ze prettig zijn of niet. Je zult in staat zijn om die dingen zonder aarzeling of tegenzin te doen. En telkens als je dat doet, zul je een groeiend gevoel van geluk en voldoening ervaren. Iedere dag zullen de irrationele dingen uit het verleden je minder en minder beïnvloeden. Je zult meer en meer het idee verwerpen dat omdat iets je ooit heel sterk heeft geraakt het je dat zou moeten blijven doen. Daar is geen enkele reden voor. Je bent nu anders dan je was in het verleden en je kunt nu evenwichtig omgaan met dingen die je vroeger zouden hebben aangegeven. Steeds vaker zul je in staat zijn om mensen en gebeurtenissen te accepteren zoals ze zijn. Je zult zien dat compromissen nu en dan een beetje water bij de wijn doen en redelijke oplossingen nodig zijn. En je zult het idee kunnen opgeven dat het absoluut noodzakelijk zou zijn om voor alle levensproblemen voormaakte oplossingen te vinden. Iedere dag zul je merken dat je meer en meer geïnteresseerd raakt in mensen en dingen buiten jezelf. Om ons leven gelukkig en zinvol te maken, hebben we een doel nodig. En je zult in staat zijn om zo'n doel voor jezelf te vinden. Je kunt altijd ontspannen en niets en niemand al te serieus nemen. En je zult deze band elke dag draaien, een maand lang, tot het echt een deel van jezelf is geworden, van je eigen manier van denken. Je zult in staat zijn jezelf van je angst te bevrijden. Je kunt altijd ontspannen. En nu voel je je goed en rustig en tevreden. En als je straks weer terugkomt, in je gewone manier van denken, kun je die ontspanning met je meenemen. Dan heb je een helder hoofd en voel je je uitgerust, tevreden en goed.